Mark Visser met het NOS-journaal. In Spanje Filip zijn vader Juan Carlos opgevolgd als koning. De troonswisseling in Madrid begon met de overdracht van het bevel over de strijdkrachten. Gesymboliseerd door het overdragen van de sjerp. Philippe VI gaat nu met zijn vrouw Letitia naar het huis van afgevaardigden. waar hij de eet aflegt en een reden houdt. De bediging wordt sober gehouden, zo zijn er geen buitenlandse gasten. De werkloosheid is voor het eerst dit jaar gedaald doordat meer mensen aan het werk zijn. Het CBS meldt dat 8,6% van de beroepsbevolking werkloos is na een daling van de werkloosheid met 14.000 mensen. In maart constateerde het CBS ook al een daling, maar de oorzaak was toen dat mensen zich juist teruggetrokken hadden van de arbeidsmarkt. In totaal zijn 673.000 mensen werkloos. De zwaargewonde Duitse speleoloog is gered uit de grot waar hij elf dagen heeft vastgezeten. Het reddingsteam bereikte kort voor 12 uur vanmiddag de uitgang van de grot in de Duitse Alpen. De 52-jarige speleoloog liep op 8 juni tijdens een tocht door de grot zwaar hersenletsel op toen hij geraakt werd door een vallend rotsblok. Het gebeurde op twee kilometer van de uitgang op een diepte van duizend meter. Burgemeester Nordanes van Tilburg heeft meegewerkt aan de grap van de stichting Roze Maandag over een te bouwen homowijk. Hij stond op de website waarop het zogenoemde Gay Village wordt aangeprezen. De homowijk komt er niet, maar is een publiciteitsstunt. Tilburg zegt dat de burgemeester heeft meegewerkt omdat hij de onveiligheidsgevoelens bij homo's een serieus thema met een serieuze boodschap vindt. Bij bijna 10% van de autoreparaties wordt gefraudeerd. De werkelijke kosten liggen bij de fraudegevallen veel lager dan wat er uiteindelijk op de factuur staat, stelt het Verbond van Verzekeraars op basis van een steekproef. De garages brengen volgens het Verbond geregeld onderdelen in rekening, terwijl deze niet zijn gebruikt. Het Verbond noemt de uitkomsten zonder steekproef zorgwekkend. Het weer bewolkt met vanuit het noorden wat motregen of een bui, ook wat zon en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Alterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Met nu ZFM lunch. Dank. voor een liedje, een van mijn eerste liedjes die ik uh, ooit uh, gemaakt heb. Nog eens een keer een ouwe van stal halen. Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger. In Moerwijk willen wonen Na het eten een partijtje voetbal In de tuin de ouders langs de lijn En met december met de hele buurt op jacht Om kerstbomen te razen Op avond fikjes stoken Voor al die autobanden te fijn Ik zag best nog wel een keertje met die avond naar Ado willen kijken. Het sarenpak, de lange zij, een warme worst, supporter om je heen. Lekker kanker op Theo van den Burg en die lange van Vianen. Want bij elke lage bal dan dook die erkel door steevast en brein. Oh, oh, Den Haag, mooie stad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 mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En na afloop op het Respeckse plan een harentje gaan happen. De dag daarna een kater, dus naar Scheveningen, lekker bakken in de zon.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 Dus never nooit meer terug. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De schilders weg, de lange boten en plein. Oh, oh, Den Haag, ik zou met die willen ruilen. Meteen gaan huilen, als ik geen haal. Nees gaan huilen als ik geen hagen neer zal zijn. Meteen gaan huilen als ik geen hagen nees, zal zijn. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Wat oh, een verlegen van ze. Het zijn wel populair hè. Nou. Ik We gaan samen buigen. Lies. Ja, even buigen. 1, 2, 3. Dank u. Is dat nou, nou alweer voetbal? Doe cool. cool. To really see, to really hear, to really live, to really love and be kind When I was young I knew that I was right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 I wandered out of sight Dat je uh, aardig wat van muziek weet. En dan kom je toch zo af en toe nog weer eens een, een plaat tegen die je denkt: van een heb er nooit gehoord. Nog. En is dit er zit er één van. Dit had ik echt nog nooit gehoord. En dat is uit 1967, als ik het goed zie. Uh, The Nice. je weet nog wel, de band waar Keith Emerson onder andere groot mee gehoord is. En dit heet The Thought of Emmerlys. Ik ken het, het echt niet. Of je van leuk nummer trouwens. Afkomstig uh, uit een lees die heet uh, Psychedelic Rock of zo. Nou ja, dat is, dat is het wel een If beetje. Mm, mm, ZFM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort.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 We hebben aan de telefoon natuurlijk weer onze Hella van vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo Hella. Hoe Goedemiddag. Is het Alles goed? Ja, prima. En met jullie ook? Ja, ja. Joh, dat kan niet beter. We hebben het weer naar ons zien. Uh, we hebben het oh, gewoon weer gezellig, dus ja. het is dan goed. Ja. Oké, okay, de, de vacature. Gaan jullie gang? Ja, deze week zijn we op zoek naar een dierenvriend. Um, uh, het asiel, het dierenasiel in Zandvoort, uh, zoekt uh, iemand die het leuk vindt om op zaterdag uh, te komen helpen. Ze moeten niet vies zijn van een beetje schoonmaakwerk uh, en dol zijn op katten en honden. En het gaat om de verzorging van de dieren en het schoonmaken van de verblijven. En uh, dus, ja, er is genoeg tijd en ruimte om ook lekker te knuffelen met de dieren en uh, een beetje te spelen. Ja, want zijn er vaste tijden, Hella, waarop de mensen ja. worden verwacht of daar kunnen ja. zijn? Het, het is van half negen tot ongeveer één uur. Oké. Okay. En uh, ze zoeken ook uh, dringend uh, uh, hulp in de zomervakantie. En is daar nog een leeftijdsgrens aan verbonden? Ik dacht 16 jaar is minimum. Dus Dat is, is de minimumleeftijd. Het is zeker voor jongeren ook uh, ontzettend leuk om te doen. Ja. En ik ben er laatst geweest. Ik heb laatst een rondleiding gehad in het dierenasiel. En uh, ja, het is gewoon ontzettend mooi. Het is, het is echt schoon. De dieren hebben een hartstikke leuke ruimte. Ze kunnen spelen. Het is eigenlijk een soort kinderdagverblijf voor katten en honden. Ja, ja. En nou dat is toch lijkt me wel heel leuk om daar ja. deel van uit te maken, ja, toch? Als je precies. jong bent en je houdt van dieren. Ja, nou ja, ja, ook als je al wat ouder bent, hoor. En je vindt het gewoon leuk. Ja, en, uh, ja het is ook een beetje schoonmaken natuurlijk. Hè, katten, ja, hoort erbij. En, ja, dat kunnen ze ja, niet zelf het is, natuurlijk. het is een heel schoon asiel, vond ik. Dus het schoonmaakwerk ja. is niet heel ranzig. Nee, het is een prachtig asiel. Ik ben er wel eens geweest. Maar ja, echt... heel leuk. En er zitten gewoon heel veel katten en die hebben ook natuurlijk een beetje aandacht nodig. Ja. En een ai en de honden. Die worden dan uitgelaten. Nou ja. Ja, dus dat is zeker wel een pre als je dat ja. ook leuk vindt om te doen. Ja, ja ze zitten echt dringend om hulp te zoeken. Ja. Nou, Moet dan ze doen ze we zoeken. bij deze een oproep hè? Ja. aan uh, alle mensen die een dierenvriend zijn en uh, het niet erg vinden om wat schoonmaakwerk te verrichten en het ook leuk vinden om uh, de dieren een beetje te verwennen en te knuffelen en met ze te lopen en te spelen. Dan uh, kunnen zij zich wenden tot gewoon direct tot het dieren te Hella. Ja, ze kunnen kijken op Vlucht Zandvoort uh, ja. uh, op de website, daar staat die op. Of ze kunnen gewoon even naar de, naar de website van uh, Dieren uh, Thuis Kennemerland En ja. dan uh, kunnen ze ook regelrecht. De contactpersoon is. Nee, het is gewoon algemeen Dieren Thuis Kennemerland. Ja. ja. Ze moeten zich daar gewoon melden. Ja. En de mensen die niet weten wat het zit, het zit er de Kees omstraat, hè? Ja, het zit in Noord, daarbij het uh, tegen de Duin aan. Heeft ja, dat Keesomstraat? Ja, ja het is de Keesomstraat. Okay. Ja, dat is het adres van het dierenthuis. Ja, ja, ja. En nou, het dan... telefoonnummer is 023 57 138 88. Hartstikke goed. goed. Ja. We zetten, we het, het, nog, we zetten ja. het nog eventjes op onze Facebookpagina ook. Dan kunt u dat doen. Nee. En dat is de moeite waard. Ik heb er zelf ook wel eens een hond vandaan gehaald. Even voor een ja. kennis van me toen. Ja, en het, het is uh... dankbaar werk hoor. Het is echt ja. heel dankbaar werk. Ja. Okay. Nou, leuk. Oké, dus vrienden, meld u. Ja. ja, zo is Kijk, het. Gaan we doen. Oké, okay. hey. dankjewel. Hella, bedankt, je. Dag Hella, fijne dag. Tot toch. volgende Hella. week ook. Okay. Ah, zielig hoor, niemand om lief te hebben, ah, ah. Nou, u weet het dus, als u uh, leuk vrijwilligerswerkelijk doet, kunt u dus uh, terecht bij uh, Dierenasiel, Kermeland, Dieren te Huis, Kermeland, Kees Omstraat. Het staat er dus ook op onze Facebookpagina, kunt u het maken. Dusty Springfield. Dusty really Springfield.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 Everything is all right Because of here So now, softly smile, I know she must be kind ...die over is gebleven van de oorspronkelijke opname... ...van het album Smile... ...dat uh, uh, op een gegeven moment was... Uh, ...ja, de meneer Brian Wilson weer een beetje gek... ...en die uh, heeft toen dat album niet ...afgemaakt, maar Good Vibrations... ...is dus overgebleven daarvan... ...en ook nog Heroes en Willens ...dat ook nog... Um, ...Good Vibrations was dat... Ja, ...van de Beach Boys natuurlijk... ...ja, goed kan, het ook anders... Oh, we doen. ...voor Zandvoort en de regio... Dit is het regennieuws met Dolly ten Dankjewel Dankjewel, Ruud. Ja, er is helaas niets gebeurd. Uh, niets nieuws het uh, laatste uur. Dus ik herhaal gewoon het nieuws van een uurtje geleden. Afgelopen nacht heeft de politie twee mannen van 29 jaar aangehouden... in verband met een vechtpartij. De vechtpartij ontstond in een horecagelegenheid in de Straat en zette zich op straat voort. Drie mannen raakten slaags met elkaar...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 Dit kamp wordt georganiseerd voor tieners die nauwelijks of nooit op vakantie zijn geweest. Wanneer zijn zij aanwezig? Dat zijn de volgende dagen en tijdstippen. Donderdag 19 juni van 10 uur tot 1 uur middags, Vrijdag 20 juni van 2 uur middags tot 5 uur. Maandag 23 juni van 10 uur tot 5 uur. Dinsdag van 2 uur tot 5 uur. En woensdag 25 juni van 10 uur ochtends tot 3 uur middags. En de locatie waar zij te vinden zijn... is op Pluspunt Zandvoort, Vleemingsstraat 55 in Zandvoort-Noord. Vanaf een afstandje leek het net alsof ze op het water stonden. In feite was dat natuurlijk ook zo, maar dan op een stand-up pedal. Een zogenaamd sub -board.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 Bart de Zwart en Emma Rijmerink sleepten de Nederlandse kampioenstitel SUP Beach Race in Zandvoort in de Wacht. De twee Nederlandse kampioenen kwalificeren zich met deze winst voor het ISA World Championship in Nicaragua 2015. Woensdagavond 18 juni was er een nieuwe editie van de Haarlem Night Skate. Het werd een bijzondere...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 Na de pauze langs Heemstede weer terug naar Haarlem. Vrijdag 20 juni gaat de tweede editie plaatsvinden van de kinderdisco in Pluspunt. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen gezellig dansen en meedoen met de leuke spelletjes... georganiseerd door een vrijwilligersteam van Pluspunt. Van 7 uur tot 9 uur s avonds zijn alle kinderen welkom om te dansen tijdens deze kinderdisco met het thema WK. En ook heeft de organisatie een kledingcode of een kledingstijl toegevoegd en dat is Oranje WK. Willen uw kinderen naar de kinderdisco dan zijn ze van harte welkom. De entree bedraagt 2 euro en de disco vindt plaats bij pluspunt aan de Vlemingstraat 55. 2009, begonnen als een jubileumstunt van administratiekantoor Janssen Kooi... is nu, zes jaar later, uitgegroeid tot een evenement van faam. We hebben het natuurlijk over culinair Zandvoort dat dit weekend gaat plaatsvinden. Het goede doel van deze editie is Stichting De Zonnebloem. Voor een overzicht van alle deelnemers kunt u kijken op wwwculinair zandvoortnl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 17. En dan was dit het weerbericht voor vandaag. Fleef slinger, het liep nooit recht. De weg die jij hebt afgelegd, je stond nooit stil, je liep maar door. Bang dat je anders tijd verloor, is de jeugd je ontsnapt. Je bent over zoveel dingen heen gestapt. In je leven het verhaal verdwaald. Ga je met me mee naar de horizon? Bebreek ik op oneindig, kijk niet achterom. Oh, dan krijgen we bij vragen antwoord op de vragen. Met regen op de wangen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 vragen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 John Major. In the dark is dat. I. I through the cry Your face is all that I see. I'll give you everything. Baby, love me, Latsa. Baby, love me, Latsa. Oh, you can turn my lights out. General John Major, XO. Afgegaan door de Rolling Stones met Jumping Jack Flash en daarvoor Nick en Simon met The Horizon. Ja, en uh, dit. Uh, ja, wij zijn, wij zijn een, een democratisch programma, dames en heren. Dat is gelukkig wel. Ja. Dus van de 30 platen die ik draai, mocht de Sidekicker er één uit. <laughs> Eentje voor zichzelf <laughs> uitzoeken. Nou, leuk, hè? Ja, leuk zijn wij. Hé, ja. hey, uh, maar ja. uh, uh, uh, vertel, wat heb je met deze plaat die jij hebt uitgekozen? Nou, helemaal. Niks. Ik bedoel, er zit geen gebeurtenis aan vast of zo... waardoor okay. ik die plaats zo mooi vind. Ik vind het gewoon een van de mooiste nummers... van een van de beste artiesten... En die het heerlijkste klinkt in mijn oren. Ik kan hier helemaal op dromen. Ik vind het zo'n mooi nummer. Oh, dus ik moet je zo wakker maken? Je, je, nou ja, dagdromen. Hè. dagdromen. Dus ik, zo, oh, zo ver okay. ga ik niet weg. Maar ik vind oh. het een prachtig nummer. Oké, okay. ja. we gaan naar luisteren. Luther, Vandross Ross en anyone who has a heart. You hear me? Vloed live vanavond. He, dit. Oh ja, we kunnen hem wel even doorsturen naar hem. Ga ik hem nog een keer luisteren vandaag. Ja, nou, Moet je vragen, Jeroen, ja, hem afvragen he? Michel. Ja, dat kan ik doen. dat ga je doen en gooi je hem nog een keer. Ja. <laughs> Luther Vandross en anyone who had a hard... Uh, het bekende nummer natuurlijk... Van Bert Backrack en Hal David, wat zeer bekend is geworden door Diane Warwick. En ja. in Engeland vooral ook door Silla Black. En nou ja, het is gewoon een mooie plaat. Anyone who had a heart, oftewel Luther Van Dross. Een Nederlands zangeresje, Jacqueline van Grins heet ze officieel. En. Doe um, dit nou weer niet? Oh ja. Uh, Jackie heet ze dus, is haar titelnaam? Een leuke plaat dit. Zijn nieuwe single. was ook Radio 2 Talent. Zo is uh, ontdekt Jacqueline van Grenswet en uh, haar artiestenaam is uh, Jackie. Dat is wel een beetje lastig hoor als je dat moet opzoeken op Spotify en zo. Want er zijn zoveel Jackies. Haar nieuwe album Dat heet Living in a Love Song. En dit album heet A Real Fine Place to Start. Ja, en als je dit muziekje hoort, dan weet u het, hè? Dan zit het ah, er weer op. Ja, die ah. ja, is allemaal wat uh, dolly dot. Ik blijf gewoon gezellig bij Bart zitten. Oh? Ja, want Bart is er al die het straks van ons over gaat nemen. Uh, Bart? Ja? Ja. Maar hij heeft één eigenaardigheid, hè? Die Bart. Hij zet de sidekick met het microfoon nooit aan. Nee, hij bidt niet voor bruine bonen. Oh, oh, oh, Bartje, ja. <laughs> Oké, okay. okay, oh. dat hebben we ook weer gehad. Dit ja. was hem voor vandaag, dames en heren. Zie je verder. Ja. Dus morgen zijn we er weer vanaf 12 uur. Dan weer met Angela natuurlijk als sidekick. Ik uh, hoop dat u het een beetje leuk gevonden hebt. En zometeen natuurlijk muziekboulevard live met, uh, met Bart van der Meer. Daarna Hans uh, was ernaar. En nog veel meer moois vandaag op deze dag van de dag. Wij gaan er gewoon uit. Dag! Dag, dag!